Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar 73.000 nieuwbouwhuizen bijgekomen. Dat zijn er bijna net zoveel als in het recordjaar 2022. Dat heeft het CBS uitgezocht. De meeste nieuwe huizen kwamen erbij in Zuid-Holland. In Drenthe werd er het minst gebouwd. Om het woningtekort op te lossen... wil het kabinet tot 2030 bijna een miljoen woningen bijbouwen. Maar of dat gaat lukken, is de vraag... De missionair minister De Jonge verwacht dat er een bouwdip aankomt... omdat er minder vergunningen zijn afgegeven. Het houdt maar niet op met de stakingen in Duitsland. De vijfdaagse spoorstaking zit er pas net op... en vanavond is het raak op Duitse vliegvelden. Beveiligers leggen het werk neer omdat ze ontevreden zijn over hun loon. De verwachting is dat daardoor morgen de meeste Duitse luchthavens plat liggen. En milieuorganisaties zijn blij dat er geen vakantievluchten... van en naar Lelystad Airport gaan. Gisteren werd bekend dat er een meerderheid in de Tweede Kamer... de luchthaven daar niet voor wil openen. Ook de Partij voor de Dieren staat daarachter. We hebben echt jarenlang gestreden tegen de uitbreiding van Lelystad Airport... voor de gezondheid van de omwonenden, maar ook voor het klimaat. En nu zijn we heel blij dat de Kamermeerderheid eindelijk zegt... er gaat een streep door de uitbreiding. Milieuclubs in Overijssel en Gelderland zijn ook blij... omdat er anders een hoop meer vliegtuigen laag over die provincie zouden vliegen. En de Ajax-vrouwen hebben het geflikt... Tegen AS Roma leek het er lang op dat het einde verhaal was in de Champions League. Maar vlak voor tijd werd het toch nog 2-1. Aanvoerder Sherida Spitsen hield het niet droog na afloop. Hier leed ik voor. Dit is emotie. laaie emotie. Uh, komt alles eruit. Maar we zijn nog niet klaar. Maar hier moeten we wel van genieten. Maar dit is mooi. Ja, het is de eerste keer ooit dat een Nederlandse club zo ver komt in de Champions League. Komende dinsdag dan is de loting. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken, maar ook opklaringen. En vanochtend is het behoorlijk fris, maar droog. Vanavond dan zijn er wel buien. Het wordt max 8 of 9 graden. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, staat file bij Zaanstad 2 kilometer na een ongeluk. De vertraging is zo'n 10 minuten, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. Time. The first of many lies, sweep it into the. ZFM, ZFM. Zo... We'll <laughs> Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 73.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 75.000. En dat was het hoogste aantal in tien jaar tijd. Nederland had volgens het KNMI vorig jaar een jaar vol met klimaatrecords. 2023 was het natste jaar ooit gemeten. Juni was dan weer de warmste maand ooit. Klimaatwetenschappers die verwachten ook dit jaar, 2024, een warm jaar. En Prinses Beatrix viert vandaag haar 86ste verjaardag. En ze viert het in Huiselijke Kring, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het weer, vooral vanochtend wat zon. Vanmiddag zo goed als droog. En het wordt een graad of negen. Vanavond gaat het weer regenen. Ik was eruit, het kwartje gevallen. Het klap wiekte nog na. Maar ik wist wie ik zou worden. Los, de koude getallen, ze wezen me nog na Maar ik volgde niet de borden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 Tell me what is it that she needs Did she hear about the brand new things that you just bought for me Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends And you told me that she turned straight when y'all broke up and I be sick What you gonna do when you can't say no And I'm gonna stop the show, boy, I really need to know And how you gonna act, how you gonna handle it Don't do when you can't say no? When I'm gonna stop the show, boy, I really need to know it. How you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to, the mine about the past. I'll be a cause that shit did not last. Pass. I know how a woman will try to game you. Cause you I don't get caught. We no. in the city.